In Egypte zal een korte overgangsperiode komen... gevolgd door presidents- en parlementsverkiezingen. Dat schrijft het staatspersbureau na afloop van overleg... tussen de Egyptische legerchef en politieke en religieuze groepen. Volgens het persbureau komt het leger gauw met een verklaring. Op het Tahrirplein in Cairo is het aan het begin van de avond... steeds drukker geworden. De anti-Morsi-betogers wachten in feeststemming... op de verklaring van het leger. In de stad heeft het leger strategische posities ingenomen... bij belangrijke gebouwen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 Premier Rutte wil werkloze jongeren uit Europa met werkervaring en een technische achtergrond naar Nederland halen. Dat zei hij na afloop van de Europese top over jeugdwerkloosheid in Berlijn. Het gaat volgens Rutte vooral om hoogwaardige arbeidskrachten. Veel bedrijven in de energiesector in Noord-Groningen en de technologische sector in de regio Eindhoven hebben moeite om goed opgeleid personeel te vinden. Tegelijkertijd wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlandse jongeren worden opgeleid om in deze sectoren aan de slag te kunnen.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 De Europese jeugdwerkloosheid is een enorm probleem dat zich niet zomaar laat oplossen. Maar er worden dappere pogingen gedaan. Toet Europa kwam vandaag op de koffie bij Angela Merkel om te brainstormen. Kemal Rijker, journalist en schrijver. Je bent net terug uit Portugal, een van de landen waar heel veel jongeren zonder werk zitten. 42% heeft daar geen werk, niet te geloven. Um, en wij gaan zo praten over, over hoe het daar is, hoe de sfeer er is, hoe die jongeren daarmee omgaan. Um, en wat misschien uh, wij daar nog wel van kunnen leren. En Carsten de Vreugd is bij me komen zitten. We hebben het vanavond over in onze digital rubriek over de inner circle. Een dating secte, mag ik zeggen. Yes. Wederom. Wederom, ja. Je bent er je al eerder voor een verhaal geweest over. Uh, dat je, uh, nou ja, goed. Dat is een heel ander verhaal. In de maar, inner circle. Ook, ja, zo. ook in ja. een, een bepaalde religieuze geloofsgemeenschap. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. We hebben het over de inner circle. Een, een datingsect, Het is een... T, zoals het oh, al nee, zegt, de, de inner circle. Je moet uh, tot een speciaal geselecteerd gezelschap behoren. En ik hoor daarbij. En toevallig. Ik Kemal ook. zou dus Jij hoort er ook bij. Leuk? Ja. Nee, ik, want ik, je, ik, jij ik, bent ik. niet vrijgesteld. Nee. Oh ja, ja. nee. Dat oh. is al een hele hoop. Ja. Uh, uh. <laughs> We hebben hier twee mensen aan tafel die daarbij zitten en die um, kunnen vertellen... of dit de nieuwe manier van daten is, want daar hebben we het over. Een high five. Wie dus ja, <laughs> is dit? Ik heb ook wel eens een uitnodiging gehad, hoor. Oké, okay. dus. maar, maar, maar wat heb je daarmee gedaan? Nee, gaat je niks aan. <laughs> Op facebook.com slash BNN Today vind je vandaag uh, onder andere... een hommage aan de grootste clown die het land ooit gekend heeft. Dit moet ik voorlezen. Bassie gaat het over, ja, het is niet mijn grote held... maar wel bijvoorbeeld van Luc. Ja, zeker ja. weten. Um, dat vind je allemaal op onze Facebook-site. En <kuggen> zo ging het nog maar een paar uur geleden op de redactie eraan toe. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Straks hebben we het over Inner Circle. Daten in je eigen kring online. Inner Circle! hè? lekker. Ons soort mensen. <tied> Je mag er dus alleen maar op als je uitgenodigd wordt. Dan moet je ook nog eens een keer goedgekeurd worden. Dus je moet lekker zijn. Kees, jij vindt jezelf nogal lekker. Heb je al een uitnodiging in je mailbox? Nee, ik heb dus geen idee hoe je zo'n uitnodiging kan krijgen. Ja, er komt vanavond iemand. Misschien kun je het even vragen. Ik zie het namelijk wel een beetje als een test. Stel dat je uiteindelijk wordt toegelaten, dan betekent dat dus dat je lekker bent. En wat nou als je niet wordt toegelaten, Kees? Dan ga ik zitten huilen in een hoekje. <laughs> Waarom zou je hier inschrijven en niet bij een relatieplanet? Er schijnen alleen maar mooie mensen op te zitten. Je Want... zit altijd in een goede genenpool. Het is de champ. League van het daten. Ik vind het een beetje sectarisch, bijna. En het is voorlopig dus in de grote steden. Nou, jij, jij bent dan een tukker. We hebben toch gewoon een zuipkeet. Dat voldoet wel weer in uh, Haaksbergen. <laughs> Kees Willemijn kent dus mensen die er ook op zitten. Dus misschien kunnen zij een uitnodiging voor je regelen. Horen we over een weekje of ik ben toegelaten. Kan niet wachten. Anders kan ik altijd in Haaksbergen. Lekker in de zuipkeet daten. Oh, heerlijk. Topics. Leuk. Ja, we beginnen met het weer. Vandaag was het een beetje een druilerige dag. En eigenlijk is het al maandenlang niet veel soeps. En dan denk je, dat is balen voor iedereen. Maar er zijn ook bedrijven die er juist profijt van hebben. Zonnebanken bijvoorbeeld, die hebben het de laatste weken erg druk. Het bruine start nu. Hartelijk welkom. Deze zonnebank beschikt over een voice guide... die u steeds tijdens het zonnen over de uitgevoerde bedieningsstappen informeert. Nou, hartstikke leuk. Een zonnebankje pakken dus. En dat is het helemaal deze zomer. Voor veel mensen is het juist een noodzakelijk kwaad. 12 minuten, Peter. Hou je dat wel vol? Ja, zeker. Even kijken, Ja, het ziet er redelijk bruin uit hoor. Ja, maar ik, oh, ik ben nog niet geweest. Oh, je bent nog niet geweest? Ja, één keer. Dus je bent wel uh, bruin vanuit nature? Ja. En waar gaat de vakantie heen dit jaar? Ja, Zeker. Naar nou, waar? Naar Venezuela. Een Venezuela, dat schijnt volgens mij 24 uur per dag de zon. Ja, ongeveer wel, ja. Ja, ongeveer wel. Kan ook een uurtje meer of minder zijn per dag... maar ongeveer rond de 24 uur per dag zal het wel zitten. Best verstandig dus om even een beetje voor te bruinen. Maar ja, dit is natuurlijk niet te vergelijken met de echte zon, hè, daar. Nee, dat is anders, ja. Die is wel ja, Lekkerder, hè? Veiler ook. Dan uh, ben ik er een beetje aangebruind. Hoe warm is het dan nu? Uh, bijna 40 graden. Dus dan moet, hem, uh, ja, dan moet je hem zo zetten dat hij een beetje gewend is aan de temperaturen in Venezuela. Ja, precies, kopie, kopie, kopie, kopie. Nou, gaat hem even lekker liggen dan. Ja. Nou, gaat hem even lekker liggen dan. Ja. Het is minuten, Ja, u heeft gelijk. Misschien ietsjes langer inderdaad dan uh, 12 minuten. Ja, ik, ik merk dat niet. Nee, dat, dat hoor ik wel vaker: dat mensen met een beetje getrainde, gebruinde huid. Uh, wel wat langer. Kun ik, ik zet er wel even wat harder. Hij hmm, gaat, gaat wel erg hard, hè? Maar, maar uh, u, u vindt het nog steeds goed? Ja, want ik verbrand heel snel, dus uh, ik moet altijd een beetje voorbereiden. Ja, nee, dat is ook heel belangrijk. Inderdaad, voorbereiden. Is dit uh, beter? Voor mij wel niet, ik wel. <tie> Zonnebank. Vier dan, alweer een aardbeving in Groningen afgelopen nacht. Het gebeurde een kleine acht uur geleden, maar heel veel minder heeft deze meneer daar niet om geslapen. Handen in de zij en rustig vertellen. Uh, eerst een kanaal, het toen een keer, nou, nog een scheur. En scheurde nog heet, en dat was over. En meer is niet. Nou, meer was het niet, maar toch was deze aardbeving wel iets anders dan anders. Uh, dat is goed, uh, ja, daar heb ik verder ook geen verstand van. Uh, Eén van de ik daarbij, het was iets anders dan anders. Ja. Ik weet dat dat net, jet ja, in de Toen me van, dat ben je daar ja, geweest? zeker aangeweerd, hè? Ja, uh, deze man schrok dus niet heel erg. Anderen werden ruw uit hun slaap gewekt. Uh, die hadden bijvoorbeeld het hele huis vol wokkels. En uh, ja, het was dus donderdag dat. Uh, Wim, dus wie dit huis... ik weet niet of meer touwpaste is. Uh, van de ene kant, van de achterkaart of vuurkaart. Op beide kanten compleet, allemaal in de wokkels. Ja, en dat is natuurlijk best schrikken. Och, hol op man, ik schrok me wezenloos. Wie hebben een uitbevingsalarme. Ik we eens Ja, ik heb hem ook wel in huren. Ik adviseer de mensen om het volume van de radio even naar beneden te zetten. Ah, kijk, het aardbevingsalarm. even het volume naar beneden jongens, dan gaan we. Nou, dat is een helste bol. hoge pieptoon ook. Nou, zo. Eén Maar willen we me hangen ook? Ja, blijft ook me hangen ook. Wat is schrik. Wat is schrik. En wat deze de dan? deze dauw aan het later moest Ja, ja, we gooien er doorheen. Uh, oorbeving. Ja, oorbeving. Uh, a in Groningen komen door de gaswinning in dat gebied. En toevallig was minister Kamp vandaag in Groningen om over die situatie te praten. Op drie dan, clown Bassie, stopt met optreden. Snel naar hem toe, clown Bassie. Nee, Bassi. hij. E nou maak jij de fout die iedereen maakt. Jij ziet die met Bas van Toor, joh. Ja, maar jij bent toch Bassie? Nee, Bas van Toor, die speelt voor clown Bassie. En dat is de grote fout, dat ik het zo goed gescheiden heb weten te houden. Dat is een grote fout. Nee. Anyway, clown Bassie stopt dan toch? Ja. Ja, nou, dan klopt het toch? Je stopt, vertel waarom. Nou, toen, uh, die kameraad van mij, die stierf een, een week of vier geleden. En die man, die heeft zijn hele leven keihard gewerkt. En uh, hij was altijd positief en altijd dit en dat. En hij deed alles nog, reed ook in de auto. Want hij had een mooie nieuwe Mercedes met zo'n radar erin. Dus als je te hard rijdt dat hij afremt. Zoals je keer gaat in die auto. Ik scheet af en toe pullen. Bas, bas, Bas, Bas, we hoeven niet te weten dat jij pullen scheet. To the point. Zeg ook alles voor elkaar. Ik zeg, we gaan in september kennen wij lekker het huis uh, huren. Zeg, wij gaan lekker naar zuid frankrijk Ja, uh, potverdorie lekker. En de andere dag voet Ja. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, verdomme, dat kan mij ook overkomen. En dus is het tijd om af te bouwen. Een carrière van meer dan 50 jaar, lang natuurlijk samen met Adriaan. Hey, señores, señores, ahora, casa, para, pavillones, pra, pra, presentamos, el gran artista famoso de Holanda, los croxos. En dan kwamen wij binnen man, en dan, in die witte pakken jongen, dan, dan ja Ah, Godverdomme, was godsallemachtig mooi man! Ja de gekste dingen maak je mee, want ik weet het stond er stonden in Benidorm, in, in een dijk van de zaak, samen, klare, tromgenoffer, en hij stond ah. ik uit de zaal, Hup, baas hup aat zat de vrouw van de melkboer binnen. <laughs> dat zijn dingen, die vergeet je nooit. Nee, je begrijpt ze ook nooit. Willem, we gaan even naar jou. Ja, even naar NOS-correspondent Sander van Hoorn. Er is nieuws in Cairo. De legerleiding heeft een uh, verklaring gegeven. Sander, wat is er gezegd? Daar is gezegd dat morsi geen president meer is. Dat de grondwet wordt opgeschort. En dat er een tijdelijke president komt in de vorm van een voorzitter van het constitutioneel hof. Dat er een tijdelijke premier komt in de vorm van Mohamed Al-Baredij. Dat is de voorzitter zeg maar, van de koepel van oppositiebewegingen. En uh, volgens mij zei hij ook nog... ...dat een koptische christen de vicepremier wordt. Allemaal tijdig, want zij zullen aan het bewind zijn... ...tot er vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen zijn gehouden. Nou ja, dat even formeel. Ik zeg het vanuit een heel klein keukentje... ...omdat het hier een beetje te gaan is. En nou, als jij nou even geen had, want die kan ik toch niet horen... ...dan loop ik even naar het raam van de televisiestudio toe. En dat is om je dan een beter beeld te geven van Saghir op dit moment... Geen grote videoscherm. Dus De meeste mensen ...die er niet eens weten wat er nou precies bekend is gemaakt door het leger. Behalve dan dat ze gehoord hebben, als het lopend vuurtje in dat over het trakierplein. dat president Morsi, als het aan het wegen ligt, geen president is. En dat is in feite het enige wat deze mensen uh, wilden horen. Dat hebben ze te horen gekregen, al de hele avond met het vuurwerk afgesloten... Maar kennelijk hadden voldoende mensen nog wat in voorraad. Dat gaat nu in grote hoeveelheden de lucht in. Vlaggen zie ik wachten. die schijnen beeld in de rondte Een feestje voor de mensen hier. Goed, Sander van Hoorn. Dankjewel. Als er meer nieuws is, dan komen we bij je terug. Ja, blijven in de gaten houden hier in Binnen today. Gaan we door met Today's Topics Tour staat nummer 2. We gaan snel even naar Nicky Terpstra. Gisteren een grote verliezer, omdat zijn ploeg net de ploegentijdript verloor. Vandaag de grote winnaar, want Cavendish won de sprint. En die zit nou juist in de ploeg van Terpstra. Ja, Nicky, is dit uh, Jantje Lacht, Jantje held? Ja, gisteren konden we wel janken natuurlijk met de hele ploeg, uh, dus ja. Uh, uh, yeah. Ja, en dan ziet het er wel makkelijk uit natuurlijk, maar door een kopgroepje was het nog best wel een lastige etappe. Ja, want die zes mannen die voorop rijden, die, uh, die rijden goed door. Echt, uh, die hebben heel hard gereden vandaag. Het was uh, geen makkelijke etappe, het was niet pannenkoek Het was echt uh, constant zo op en neer glooien. Maar nou, een beetje paniek à la Luc plat eigenlijk. Het is dus uh, ja, een lang pittige dagje. Vertel eens, hoe getergd was Kevin vanmorgen? Want he, zaterdag kon hij niet sprinten, uh, door, door alle toestanden. Gisteren die 75-honderdste. Volgens mij wordt Kevin Dis daar heel kwaad van. En dan is hij helemaal niet meer te kloppen. Ja, ja. morgen is er een nieuwe etappe en die gaat van Permerent naar Appelschaar. Ja. Tot slot dan nog nummer 1, dat is koning Albert Belgische Vorst, gaf vandaag een toespraak. Dames en heren, diep ontroerd richt ik mij vandaag tot u allen. Ja, want Albi heeft een belangrijke mededeling. Na een regeerperiode van twintig jaar ben ik dus ja. van mening. Oké. Okay. ...dat het ogenblik Voor wat? Is aangebroken? Voor wat? Om de fakkel. Ja. ...aan de volgende... ...generatie... Ja. Over. over. te Over. te... De... Dragen. Over de dragen. Nou, hij uh, stopte dus mee. Leeuw. Nieuwe koning. Goed. Ja, Filip wordt dat, met de V van Filip. Hè? Ja, yes. yes. Zometeen nog een tweet willen wij straks. En Mathilde. Lukt, tot zo, dankjewel. Het kabinet wil Europese werkloze jongeren met specifieke kwaliteiten naar Nederland halen... voor werk in de energiesector in uh, Noord-Groningen... of als technicus in Zuidoost-Brabant. Dat heeft de Rutte vandaag gezegd op de werkloosheidstop in Berlijn. Uh, iedereen was daar samen, hè? alle uh, regeringsleiders van de Europese Unie... en hun ministers van Sociale Zaken... waren op verzoek van Merkel in Berlijn... om te praten over de jeugdwerkloosheid. Vorige week natuurlijk werd er al bekend dat er een bedrag van 8 miljard euro... is uitgetrokken voor de aanpak ervan. En vandaag werd er gepraat over hoe dat bedrag dan besteed kan worden grote, hoge werkloosheid der jonge mensen. Zulke bijzondere problematiek ervordert ook een bijzonderes herangeven. Tim de Wit in Berlijn, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ah, jij was hier vandaag bij. Wat, wat, wat zijn nou de belangrijkste conclusies van de top? Nou, er zijn twee belangrijke dingen afgesproken. Het eerste is dat met name in uh, de Zuid-Europese landen... dus uh, Griekenland, Italië, Spanje en Portugal... een omslag uh, gemaakt moet worden in hoe je eigenlijk jongeren opleidt. Er moet veel meer gekeken worden hoe je bedrijven betrekt... bijvoorbeeld bij de opleiding en dat je ook mensen opleidt in vakgebieden waar ook echt behoefte aan is. Het is een beetje het Duitse model, zeg maar. Ook wel in Nederland, uh, trouwens, gebeurt het veel. Mm -hmm. En omdat in Zuid-Europa, waar de jeugdwerkloosheid boven de 50% ligt... Uh, maar liefst, uh, daar is het gewoon veel minder goed geregeld. Er moet eerst een structuur in de opleidingen komen. Dus daar wordt uh, geld voor vrijgemaakt. En het tweede is dat uh, voor Zuid-Europese jongeren het makkelijker moet worden... om een eigen bedrijf uh, te beginnen. Een starter bijvoorbeeld. Of als je een origineel product hebt... dat je dat uh, veel makkelijker op de markt moet kunnen brengen. En daar heb je natuurlijk geld voor nodig. En mm -hmm. geld kunnen ze daar niet lenen bij de banken. In Spanje, Portugal... Eh moeten ze ongelooflijk hoge rentes betalen voor hun lening. Dat komt natuurlijk door de financiële crisis. En vanuit Europa is nu gezegd... nou, we willen jullie geld ter beschikking uh, stellen... om dus je eigen bedrijf te kunnen beginnen met veel lagere rentes. En op die manier moet het dus veel makkelijker worden... om een eigen bedrijf te starten. En dat moet dus weer banen creëren. Goed nieuws dus uh, voor, voor die jongeren daar. Het uh, wordt makkelijker om te investeren in je eigen bedrijfje. En het wordt dus makkelijker om uh, ja, een beetje dat werk en leren. Hè? Zo zie ik het maar wat wij in Nederland ook hebben. Omdat je al ergens werkt en, om, en op die manier ook nog doorleert. Daar wordt Precies, ja, ja, in het, ja, dat zijn de belangrijkste dingen. Ja. Um, uh, de, de, deze maatregelen zijn natuurlijk vooral gunstig voor Zuid-Europa. Daar gaat het om. Daar waar de 25, uh, werkloosheid hoger is dan 25 procent. Toch is die, die top op uh, uh, speciaal verzoek van Merkel georganiseerd. Waarom is dit nou zo belangrijk voor haar? Nou ja, ze kan gewoon met een imagoprobleem in Zuid-Europa natuurlijk. We kennen de beelden allemaal wel van demonstraties in Griekenland bijvoorbeeld... Hè, waarbij je Merkel met hitler snorretje en SS-uniform op posters door de straten zou gaan. En ja. Ja, Als je het over Merkel hebt in die Zuid-Europese landen... dan kijken mensen echt met een gezicht alsof ze een putlucht ruiken ongeveer. Ze ligt gewoon heel erg slecht in die landen. En dus is het voor haar heel belangrijk dat ze uh, ook te boek komt staan als iemand die ook eens wat terugdoet. En door deze top te organiseren laat ze natuurlijk heel erg zien... dat ze ook echt begaan is met het lot van deze jongeren in Zuid-Europa. Ja. Europa. En nee, het was dus echt geen toeval dat deze top uitgerekend in Berlijn werd gehouden vandaag. Dat dus vandaag in Berlijn. En ik, ik begon even met uh, voor uh, te lezen wat uh, Rutte heeft gezegd. Hè? Dat die Europese werkloze jongeren uh, met specifieke kwaliteiten... wat hij daar ook dan mee bedoelt, naar Nederland wil halen. Voor bijvoorbeeld de energiesector Noord-Groningen of als technicus in, uh, in Zuidoost-Brabant. Um, dat heeft hij gezegd vandaag. Heeft hij nog meer belangwekkende dingen gezegd? Uh, nee, dat was het vooral. Kijk, en uh, minister van Sociale Zaken Ascher was er ook bij... en die benadrukt ook heel erg uh, dat Nederland er niet alleen was... om te vertellen hoe ze het willen doen, maar ook heel erg wilde leren... hoe dingen in andere landen in Europa efficiënter gaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wordt er dus heel erg naar de Duitsers gekeken. En ja, de Duitsers over dat... Uh, uh, eigenlijk immigreren van buitenlanders hier naartoe, dat gebeurt hier al op grote schaal. Er zitten hier echt al honderdduizenden Spaanse en Griekse jongeren in, in Duitsland die hier een baan hebben. Simpelweg omdat er, uh, simpelweg omdat er een tekort is aan, uh, aan vakmensen. Ja, dus blijkbaar uh, ziet Nederland daar toch ook wel iets in om de gaten ja. die er toch wel zijn in Nederland, ondanks de crisis, op die manier een beetje op te gaan vullen. Dan zit je dus, Kemal uh, Rijk, hier in de studio, journalist. Zit je dus straks als Portugees uit Lissabon? Zit je dus in, in wat was het, Noordoost-Groningen, wat zei ik? Ja, dat zou maar zo dat is ja, ja. Ja, ja, Ik heb een vraag uh, um, voor uh, onze collega in Berlijn. Uh, om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het, die Rutte heeft toegezegd uh, in Groningen en in uh, Brabant? Nou, Weet hij heeft geen getal uh, genoemd hoor. Nee, hij heeft geen getal genoemd. Nee, hij, hij benadrukt ook heel erg, want hij moet ook heel erg oppassen... Hè, met dat soort toezeggingen. Omdat er natuurlijk in Nederland net zo goed een enorme jeugdwerkloosheid is. Van ik geloof zo'n 16 procent. Dus ja, om dat te zeggen. Nou, we halen heel veel werkloze jongeren uit Zuid-Europa hier uh, naar Nederland toe. Dat is natuurlijk nogal een gevoelig punt. Ja. Dus nee, het gaat hem heel duidelijk om uh, energiesector. Die heb je, Die hebben in Oost-Groningen mensen nodig. In Brabant zoeken ze heel veel technici. En hij zegt nou, uh, we proberen zoveel mogelijk mensen de komende jaren op te leiden... Uh, voor deze sectoren. En tot die tijd hebben we dus wat gaat het vullen? En dat ja. doen we dan maar met bijvoorbeeld Italianen of Spanjaarden. Goed, Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. Zometeen praat ik hier verder dus met Kemal Rijken. Jij was in Portugal, je bent net terug en je zag met eigen ogen ja, hoe een hoe land er aan toe is waar, waar 42% van de jongeren werkloos is. Dat zo. En we praten over Inner Circle. Zeer exclusieve datingsecten waar maar een paar duizend mensen in Nederland bij horen. Maar eerst Toploader Dancing in the Moonlight. We get it almost every night when they Specialiseerder. Mensen die hebben geen zin meer om in een enorme vergaarbak... met honderdduizenden singles terecht te komen... waar de kans op een succesvolle match toch bijzonder klein is. En dus zie je steeds meer exclusieve datingsites. Zoals bijvoorbeeld Inner Circle, Karsten de Vreugd... een van de gelukkigen die hierbij zit. En toevallig dus ook Kemal Rijker, journalist... die praat over de jeugdwerkloosheid in Portugal... zit daar toevallig ook bij. Yes. Um, uh, de datingsite bestaat sinds een aantal maanden. Karsten, jij bent lid... Ja. En dat is dus bijzonder, want niet iedereen mag erbij. Hoe werkt nee. het? Um, je, je ontvangt iets van de uitnodiging. Uh, ja. um, van een vriend. En uh, dan stuur je een foto op. En wat je doet voor werk. Ja. En dan uh, afhankelijk van of je... Goed genoeg bent, uh, word je toegelaten of niet? Goed genoeg bent. Oftewel, of je er een beetje leuk uitziet en of je een beetje iets interessants doet, denk ik. Ja, en dat zal dus bij mij het laatste zijn. <laughs> <laughs> om het allemaal dat te beoordelen op de webcam radio 1.nl. Um, jij bent uh, acteur. Ja, ik ja. maak uh, theater. Ja, ja. precies. Uh, want van je uiterlijk moet je niet hebben. Vind je zelf kennelijk. Nou ja goed, uh, ja, goed. Ik ben niet per se heel erg onzeker. Maar ook niet dat ik denk van pet uh, pit. Nee, oké. Okay. Um, uh, wij legden dat even voor aan de eigenaar. Um, of het inderdaad moet je succesvol zijn en er mooi uitzien. En waarom doen ze dat, was de vraag aan oprichter um, David Vermeulen als je kijkt naar de hoeveelheid mensen zijn we op dit moment heel erg selectief. We laten niet iedereen meteen toe, maar we zetten een aantal mensen op de wachtlijst. Dus aan de ene kant is het balans op de website die we goed willen houden. En aan de andere kant moet iemand ook voldoen aan het profil waar we naar kijken. Nou, het is behoorlijk exclusief. Um, ja, sectarisch hadden we het eerder al over. Ja. Ik geloof dat er, er zijn tegen de 7000 mensen lid. En er staan er geloof ik nog 2000 op een wachtlijst. Iets meer dan 2000, ja. Zo, ja. 2500. Zo. Um, Ambitious, uh, ambitious professionals, dat, uh, maar dat moet het zijn. Mensen die succesvol zijn en een leuke baan hebben. Daar horen jullie dus kennelijk allebei bij. Zit, zitten er veel journalisten op, weet je dat? Ja, ik heb er een paar gezien. Een paar collega's, een paar meisjes die uh, inderdaad ook uh, journalist zijn. Want jullie kunnen natuurlijk door het aanbod scrollen. Ja. ja. Wat, wat, wat kom je allemaal tegen? Ja, uh, veel in de recruitment. Uh, juridisch. Een um, aantal zelfstandige ondernemers. Veel managers. Iedereen ja, is manager van iets. Ja, maar managers ja. tegenwoordig... Dat ja. is een behoorlijke inflatie, hoor wat ja, dat Veel managers. Maar ook, ook dus veel mensen die reizen, foto's, skydiven. Ja. En foto's. Iedereen Wie Is er nou iedereen, ja, precies, ja. Dit, is leuk, dit is leuk. Iedereen houdt <laughs> van Barcelona, New York en Londen en, en Londen. Berlijn. Ja, ja, goed. Het schijnt dat je naast succesvol te, uh, te moeten zijn ook nog knap moet zijn. Um, we kijken wat de oprichter daarvan zegt. Dat krijgen we wel veel te horen, dat er veel zeg maar, mooie mensen op zitten. Dus dat is ook voor heel veel mensen op de site is dat wel, uh, leuk om te zien. Maar er zijn, uh, veel acteurs, veel actrices ook, een aantal BNR's. En dat vinden mensen zeker interessant klopt. Oh ja, wie, wie, wie? Ja, wie? Uh, ik weet niet of ik dat hier... Ik ga dat hier niet zeggen. Uh, Acteurs, actrices en BN'ers. So, ja. ja okay. Hij zet er wel een aantal op. Maar dat is ook gewoon uh, een beetje uh, logisch. Als je uh, iets opstart in de grote steden. Uh, daar zit het toch vaak... Ja, wat, uh, het, het grappige is natuurlijk is dat deze uh, meneer die dit bedacht heeft. Die David Vermeulen. Die doet zelf ook de selectie. Ik weet niet of hij het in zijn eentje doet. Maar die beslist dus met wat voor dames jullie daten. Uh, topbaan. Ja. Leuke baan. Maar het, ja. heeft, het heeft natuurlijk ook wel iets. Ik bedoel, je kan het als grappig zien. Maar het heeft natuurlijk ook wel een beetje iets, iets heel erg uh, exclusiefs. Het uh, is tragisch ook wel een beetje. Ja. Want to ik weet niet of hij er een beetje uitziet. Maar uh, uh, ja, maar uh, in de basis is het ook meer een beetje uh, toch. Toch meer voor de leuk ook. Het is niet de, de dingen die daar plaatsvinden in Egypte of uh, ergens anders. Het is gewoon. Maar is uh, dit een. Uh, uh, um, want je, je ziet er we hebben het wel hier wel vaker over gehad. Je ziet de verschuiving van meer algemene dating sites naar echt niche dating sites. Wat ja. nu laatst hadden we het over een site speciaal voor Star Trek fans. Nou, het schijnt <lacht> een waanzinnig succes te zijn. Is dit een wel een beetje de toekomst van het daten? Dat je het nou, exclusief houdt? Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, zo'n site als de Inner Circle is in New York al jaren, heel normaal. Uh, ik denk ook dat mensen in Amsterdam. Want, uh, het zijn omgeving, voornamelijk Amsterdam. Ja, maar niet alleen, ook maar. mensen uit Rotterdam en Utrecht zitten erop. Alkmaar eentje maar nou. Alkmaar eentje. Ja. Uh, maar goed, uh, ik denk dat, dat die doelgroep heel specifiek zoekt naar uh, jong, hoogopgeleid, good looking. De eisen zijn gewoon heel erg hoog. Dan is natuurlijk de hamvraag: werkt het? Heb je, jij hebt al gedate, Karsten? Ja, ik zit er nu uh, een week of vijf, zes op. Ik heb, uh, heb je een vriendin? Die deed. Uh, nee. Maar of is dat niet het doel ervan? Um, voor jou? Ja, mocht het zo uitkomen, uiteindelijk hm. wel. Maar ik weet niet of het per se uh, moet via zo'n site. Maar nee. het is wel een leuke, extra vijver om in te vissen. Maar hoe waren de bloedmooie, uh, ambitieuze. <lacht> bloedmooie dames? Bloedmooie dames, alleen maar. Uh, nee, ja, het waren op zich wel aantrekkelijke dames. Want dat is ook, ook de reden dat je met ze gaat daten. En hm. er was, ik heb dus drie dates gehad. En er was eentje, was echt heel leuk. Met haar heb ik nog contact. En we gaan naar festivals en dingen. En met die andere twee, dat was uh, een, een minder groot succes, laat ik het zo zeggen. Mm. Um, maar ja, dat heb je als je chat en je hebt uh, iets van een fotootje gezien... dan denk je, nou leuk, en dan ga je zitten en dan valt het gewoon dood als een uh, paard. Ja. Mm. En ik zou ook juist denken, het heeft natuurlijk iets bijzonders als je erbij zit... want je kan dus ook afgekeurd worden door die David Vermeulen, begrijp ik. Dan kom je er niet eens bij of dan kom je op de wachtlijst. Ja, blijkbaar. Maar als ja. je erbij zit, ja, hartstikke leuk, maar je vijver is wel piepklein. Ja. De kans op succes lijkt me niet al te groot. Ik heb het uh, dus nu dat als er mensen uh, een, uh, dus uit elkaar gaan. Dat het dus dan de vraag is wie als eerste erop zit. Want dan kan de ander, denk ik, ja die zitten al op de inner circle. Dus <laughs> kan ik daar niet op. Want het is inderdaad echt klein. Het is een enorm ons kent ons clubje. Ja. Ja, en nu Wat is ook het wel leuk is hoor. Met zusjes en met overburen. En, met, uh... en nu is het nog leuk. Maar op de, de, de dag dat er veel te veel mensen worden toegelaten. Dan gaat de waffen wel vanaf. Denk het wel. Heb jij een succesvolle date gehad? Ja, ja. maar daar laat ik me verder niet over uit. Oké. Okay. Privé. Ja, dat is privé. Goed, ja. goed, goed, goed. Maar het is een um, leuke date. Het is nog steeds heel leuk. Het is nog steeds heel leuk. Oh. Goed, dat je, goed dat je het even zegt. Goed bezig. Het is uh, dus vooralsnog alleen in Amsterdam. Al zitten er, uh, er komen ook andere steden aan als het goed is. En in Londen en in New York bestaat het ook al. En binnenkort ook in uh, Barcelona en Parijs. Ja, nee. Ik dacht, gaan we gaan wat doen. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Zometeen het laatste nieuws uit Cairo. En we praten verder over jeugdwerkloosheid. En Luc, waar gaat het over op Twitter? Jacques Swat is 75 geworden. En die heeft een afscheidswedstrijd gehad. Dank wel voor het applaus. En het is een uh, mooie afscheidswedstrijd geweest. Alleen één ding viel wel heel erg op. En wat het was, wat het is, dat uh, ga ik zo meteen vertellen. Zometeen meer tweets met Luc. Maar eerst het nieuws. Dit is Radio 1. 1 over half 10, het NOS-Genaal met Renate Evers. In Egypte is president Morsi afgezet door het leger. Legerchef Sisi heeft dat bekendgemaakt op de staatstelevisie. De grondwet is opgeschort en de voorzitter van het constitutionele hof neemt de functie van Morsi tijdelijk over. En er komt een tijdelijke regering van technocraten tot er nieuwe verkiezingen komen. En die interimregering wordt geleid door oppositieleider El Baradij. De vicepremier wordt een koptische christen. Op het Tahrirplein is een feest losgebarsten. Er is nog geen reactie van Morsi of zijn moslimbroederschap. Premier Rutte wil werkloze jongeren uit Europa... met werkervaring en een technische achtergrond naar Nederland halen. De energiesector in Noord-Groningen... en de technologische sector in de regio Eindhoven... hebben grote moeite om goed personeel te vinden. Volgens Rutte gaat het om hoogwaardige arbeidskrachten. En België krijgt over een paar weken een nieuwe koning. Albert heeft in een toespraak aangekondigd dat hij aftreedt... en zijn zoon Filip volgt hem op. De koning zegt dat zijn leeftijd het niet meer toelaat... om zijn ambt goed uit te voeren. En tot zover het nieuws van dit moment. Zuid-Afrika is nog steeds in de ban van Nelson Mandela en dat betekent uh, dat heel veel journalisten die kant gaan doen, uh, opgaan om verslag te doen. Zal meteen het dagboekje van journalist Bram Jansen. die hangt daar maar voor de deur van allerlei ziekenhuizen om te kijken wat voor verhalen die kan optekenen. Maar eerst Luc met de tweets. Ja, Jacques Zwart is 75 jaar geworden vandaag en dat is gevierd met een jubileumwedstrijd in het Olympisch Stadion. Wesley Sneijder was daarbij en die tweet: Happy birthday to our legend Jacques Swart. I will be there tonight to play the game. Nou, hij was bij En hij scoorde. Menno Pot twittert op naar het voetbalfeestje... voor de 75-jarige Jacques Zwart in het Good Old Olympisch Stadion. Ik zit in het vak waar ik vroeger altijd stond. Api 5 keek naar de wedstrijd en zegt... jubileumwedstrijd van Jacques Zwart was heel en mooi. Uh -huh. Sander Williams die zegt... en dan scoort Justin Zwart, de kleinzoon van Jacques Zwart. Ik vind het echt een leuke wedstrijd... gewoon met echt alle Ajax-sterren. En er waren er ook mensen die niet naar de wedstrijd keken... maar naar de kleindochter van Sjaak Zwart, die schijnt namelijk ontzettend knap te zijn. Nou, ineens alle mannen op Twitter die naar die wedstrijd hebben gekeken... die gingen door het lint. Meneer Dendoe die zegt, die Sjaak Zwart heeft wel een lekkere kleindochterman. Henk Jan Tangerberg die zegt, het zal niet best zijn als ik nu niet zeg... over de kleindochter van Sjaakie Zwart. Dat ziet er wel goed uit hoor. Jordi die zegt, die Zwart heeft wel een bloedmooie kleindochter. En Rick van Wijk, hij zegt, verliefd op de blonde kleindochter van Sjaak Zwart. Dus die is populair geworden deze avond. Team van Jacques won trouwens met 6 tegen 1. En dan het Twittergesprek van de dag. Helene Mees. De economen slash feministen is opgepakt op verdenking van stalking. Ze zou namelijk de 63-jarige Willem Buiten, hoofdeconoom met de Amerikaanse bank Citigroup, hebben gestolkt En ook stuurde zij hem foto's terwijl zij zichzelf bijvoorbeeld bevredigde. Moet je eigenlijk nooit doen. Mees stuurde hem ook sms'jes waarin ze voorstelt een kind te adopteren en later tikkie grimmige... ik hoop dat je vliegtuig uit de lucht valt... En ook ook verzon ze foto's van dode vogels. Vond ik al. Geinig, ze heet Mees. Nou, ontzettend veel reacties natuurlijk. Hè. Voornamelijk grappig bedoeld, allemaal. Maar ik heb even de reacties eruit gepikt van de mensen die Helene Mees verdedigen. Dat is ook wel eens goed. Femke Halsema die zegt: Mensen die joelen over Helene Mees hebben va zelf vast onkreukbaar liefdesleven, masturberen nooit en laten ex met rust. Pfff. Benali die zegt: Wie aan Helene Mees komt, komt. Aan alles waar ik in geloof. Liefde à la folie, passie en de daarmee gepaarde blindheid. En Max Pam die zegt... Helene Mees, je kunt zo verliefd zijn dat je verslaafd raakt aan iemand... wie dat nooit is overkomen, heeft niet geleefd. Ja. ja. Dus. Ik denk dat is een beetje doorslagen. gewoon. Uh, zij en ja. al deze mensen ook. Nou, nee, vooral zij. Ja. Ik denk het ook, ja. ja. Ik vind het wel een triest verhaal. Het is zeker gezegd. een triest verhaal. Het, nee, het is heel... ja. Maar op Twitter merk je dan meteen dat uh, hoe, hoe triest het verhaal ook is... dat er dan toch... Uh, je gaat, mensen gaan toch op zoek, ik doe er zelf ook al mee hoor, maar je gaat toch op zoek naar, de, naar, naar het grapje waarvan je hoopt, oké okay, ik hoop maar dat het hier wordt geretweet. Echt een <lacht> hele rare reactie is dat. Wat dat had zeg, jij getwitterd? Uh, ja, de, de, de, ik had het over dat... Het viel mij op dat zij Mees heet... en dat een, een foto ja. stuurt van dode vogels. <laughs> ja, dat viel mij op. En dan, ja, en dan, en dan, nou, je was vast niet het enige, Nee, ja, nee precies, maar dat, dat is zo stom. Dat is een reactie dat lokt aan Twitter uit, of ja. zo. Ja, dus ja. daarom dacht ik, ik pik even de mensen eruit... die een uh, in, inhoudelijke tegenreactie geplaatst Luc, thank you very But much. Nice. Tot morgen. Yes. Zuid-Afrika dan. Ik zei het al, nog steeds in de ban van de naderende dood... van Nelson Mandela en journalisten die hangen rond... om verhalen op te tekenen. Een van die journalisten is Bram Jansen. En hij geeft ons Iedere dag een inkijkje in de wereld van de nieuwsjagers in Zuid-Afrika. Dit is Bram Janssen vanuit Johannesburg. Ik ben dus in Vilakasi Street. En dat is uh, de straat waar vroeger Nelson Mandela en Desmond Tutu hebben gewoond. Uh, echte toeristenplek, dus er komen heel veel toeristen hier de hele dag. En de mensen hier die hier wonen in deze straat... die hebben een tuin verhuurd aan grote internationale media. Om, mocht het gaan gebeuren, mocht Mandela sterven... Dan, kunnen ze, dan hebben ze hier podia podium gebouwd in die tuinen en dan gaan ze er, vanaf die podium gaan ze dan live. Dus de verslaggever gaat dan live verslag doen. Dus uh, heel weten profiteert ze een beetje van, ja, Mandela dood. Hoe cru het ook is. Zo ook uh, AP, Associated Press, waar ik dus voor werk, die staan hier, die staan hier ook. Mijn goede vriend, Carl, die moet hier dus de hele dag, de hele dag staan. Wachten. Hoe lang heb je been staan hier? Twee weken. Twee weken nu? every day Van negen tot six Hey, everything is ready. Yeah, ready to, to, to go live. Show, yeah. To kick the show. En dan nog van die hele kleffe broodjes. Als je zit te ze zitten wachten, moet je toch eten. kleffe kaasbroodjes, daar ben ik nu ook al klaar mee. En Snickers, Snickers, Snickers houden me op de been deze weken. En ik eet ook van die vitaminepil. ik heb niet idee te werken. Maar ik moet er iets, hè. Laura is uh, ook druk bezig om door te breken in Engeland. Op dit moment is het, doet ze daar een grote promotietour. Laura Jansen, Queen of Elba. Verdrietige en geschokte reacties op de sociale media. Bastiaan van Toor, beter bekend als Clown Bassi, die kondigde vandaan, uh, vandaag aan dat hij stopt met optreden. De sympathieke Pias is uh, 78 jaar... en dat vindt hij wel een mooie leeftijd... om de rode neus aan de wilgen te hangen. Dick van de redactie die peilde vandaag de stemming onder de collega's... want wat vinden clowns zelf eigenlijk van Bassi? Hallo met Alex Bokker. Ik Spreek met Coco de Clown? Ja, ook dat nog Ik spreek met Dick van Bokkum van uh, Bnntd 2 d Radio 1 Ik weet niet of jou het nieuws al was, uh, was doorgekomen Dat jouw collega Clown Bassie ermee stopt Ja, ik heb zoiets gehoord nou ja, Ik vind dat hij het uh, heel erg goed gedaan heeft, eerlijk gezegd nou, Als je man dat leuk vindt, dan moet je dat zeker doen Hallo Hallo, ik spreek met Clown Zassie Zeker Clown Bassie, die stopt ermee, hè? Is dat zo? Ja, ik, ik vroeg me eigenlijk af wat voor een reactie dat opwekt uh, bij de collega Clowns. Uh, ik hou me niet bezig met, met, met, met wat anderen dagelijks doen. Ik uh, ga er niet wakker van liggen ofzo. Oké, okay, ik dacht ook, ja, jouw naam lijkt best wel op, op die van Clown Bassi. Ja, maar dat betekent niet dat hij daar vanaf komt. Had gekund, maar is niet het geval. Ja? Spreek ik met Clown Tuffy? Ja, daar spreek je mee. Ik weet niet of je het grote nieuws al had gehoord, maar dat collega Clown Bassi ermee stopt. Oh, Ja, maar die heb je ze lekker kunnen willen natuurlijk. Uh, als collega-clown, hè? Uh, was was, was hij eigenlijk een goede clown? Ja, wat zal ik zeggen? Ik heb dus wel verschillende keren... negatieve verhalen gehoord over hem. Oh ja? Niet dat hij fout was, hoor. Dat wel, helemaal Laten we dat wel voorop opstellen. Hij was niet zo vriendelijk voor, uh, voor kinderen. Maar heb je dat nodig om het in deze business te overleven? Of moet je juist wel altijd vriendelijk zijn? Ik vind, je moet uh, juist voor de kinderen vriendelijk zijn. Was ik als clown, was als gewoon aan het zwinken. Ja. En toen komt een verpleegsterje binnen. En, en die liep met mijn waar gaat buiten? Zo, wat is er aan de hand met jou? Oh, ze is met een clown Die is toch wel gek. <lacht> Zo, hoe dat? Ja, en toen vertelde ze dus. Ja, ze ik stond eens een keer in, in de rij ook om een handje te geven. We waren nog vrij jong natuurlijk. Ja. En toen zit hij al donderen jullie allemaal wegwezen. Oh jee. Ja. Was hij, was hij ook een inspiratie voor jou? kijk, wij doen echt ja, tovershows, festivals en dat soort dingen. En nou ja, nee, in, dat, in dat opzicht is, uh, is Basti voor Coco zeker een inspiratie. En Coco de Clown houdt zelf ook van kinderen? Ja, tuurlijk. Nee, ja, anders, anders moet je dit werk niet doen. Maar ik heb wel eens gehoord, ook al wel eens ik op de receptie was... of tenminste op een, hoe heet première... Ja? Ja, dat ze binnenkwamen en dacht man, man, man, man, lopen ze allemaal, doen ze allemaal. Dus, ja, de, is dus, de, dus de ene clown zegt tegen de andere clown dat hij normaal moet doen? Ja. Ja, ja het, laat ik het eerlijk zeggen. Het is toch uh, een vriend geweest. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Nog steeds hier in de studio journalist Kemal Rijken net terug uit Portugal. Een van de landen waarover er natuurlijk vandaag gepraat werd in Berlijn op de top over jeugdwerkloosheid. 42% van de Portugese jongeren is werkloos. Minister Dijzelblom nog, die noemde vandaag de, de, China, sorry, de situatie in Portugal zorgelijk. Nou, dat is wel meer dan dat, denk ik. 42%. Van de jongeren zonder werk kan ik me weinig bij voorstellen. Wat, wat merk je daarvan als je rondloopt in Lissabon? Wat voel je, wat zie je, wat hoor je? Nou, ik ben vorige week een week in Portugal geweest, acht dagen, om een journalistiek project te vervullen. Om, om verhalen te maken over de crisis uit Portugal. Mm -hmm. Omdat ik vond dat er relatief te weinig aandacht voor was in de Nederlandse media. Dus ik ben daar met een team aan journalisten naartoe gegaan en ik heb daar ook rondgekeken inderdaad. Want alles gaat over Spanje, Griekenland? Uh, nou, Spanje ook niet zoveel. Het is met name Griekenland... en mm. uh, vooral incidentenjournalistiek. Op het moment dat Cyprus door het oog van de naald kruipt... dan is iedereen er ineens bij. Terwijl eigenlijk er ook in Portugal uh, heel veel drama's zijn. Ja. En hoe zag je die drama's? Nou, uh, je ziet het bijvoorbeeld als je s'avonds uh, in de Bayroal toe loopt. Dat is een uh, wijk in een, een beetje in het centrum van Lissabon. Mm -hmm. En daar waren vroeger heel veel restaurantjes en die zijn nu allemaal dicht. En die zijn gewoon dicht omdat de Portugezen niet meer uit eten kunnen. En wie er in de bediening stond, ook jongeren of in de keuken of wie ook, die kan niet meer werken. Uh, in Portugal is echt een, uh, een eetcultuur. Ja. Mensen gaan tussen de middag uh, met lunch gaan ze uitgebreid eten. En s'avonds ook. En dat doen ze een paar keer in de week. En dat is net zoals dat wij op de fiets zitten iedere dag. Dat is, dat is geen luxe. Dat, is ze, gewoon, dat hoort erbij. Ze koken niet thuis. Ze gaan vaak niet eten. thuis. Ze gaan vaak uit eten. Ja. Dat kan dus nu niet meer in Portugal. Dan zie je dus, stort dus een hele sector in. En daar is dus ook enorm veel werkloosheid. En ja. wij maar zoeken... Hè, en wij maar zoeken. Oh, wat duurt het lang. We hebben honger gehad. Ach, jongen. Ja, uiteindelijk kwamen we bij het toeristengebied uit waar uh, nog wat uh, Daar was nog iets <laughs> open was. Veel dichte restaurantjes, veel dichte barretjes. Ja. Dus um, wat, wat doen die jongeren als ze geen werk kunnen vinden? Jongeren als ze geen werk kunnen vinden, die doen uh, twee dingen. Uh, ze gaan, uh, als ze op een gegeven moment geen geld meer hebben, uh, bij hun ouders bijvoorbeeld weer terug. Of bij schoonouders. En die moeten dan uh, zorgen voor de jongeren. Nou, dat, dat neemt de lasten voor die schoonouders of die ouders nemen ook weer toe. Dus dat is een cirkel. Uh, en jongeren die het kunnen, die gaan uh, naar het noorden. Naar Noord-Europa, naar uh, de Benelux, Duitsland, Scandinavië, Engeland is in trek en Brazilië omdat je daar Portugees kunt spreken. Nou, focus op Noord-Europa. Uh, die komen hier dan terecht uh, in, uh, ja, in de keuken, in de horeca, in de kassen in het Westland. En dat zijn mensen die de mogelijkheid hebben om weg te gaan. Ja. Dan vermoed ik dat zijn de mensen die ietsje meer geld hebben. Klopt. Dat zijn de waarschijnlijk de iets hoger opgeleide zijn jongeren. Dat zijn de wat hoger opgeleide jongeren. Maar je moet je voorstellen, je hebt vier jaar lang uh, biologie gestudeerd en je komt hier in de kast terecht. Uh, een ander voorbeeld. Uh, toevallig hier in Amsterdam... ik sprak een meisje in een Braziliaans restaurant uh, twee maanden geleden... die in de bediening staat. En die had theaterwetenschappen in Lissabon gedaan. En die staat hier nu in de bediening. Hij heeft ontzettend naar de zin. Maar het is natuurlijk wel onder je niveau. Ja. Maar ja, en het lijkt me niet goed van land. Te de, de hoogopgeleide jongeren wegtrekken. Precies, want wat zie je in Portugal is er momenteel een brain drain sprake, zoals dat heet. Mm. Het, het weggedrijven uh, van de hersens. En van de jongeren. En uh, Portugal heeft ook nog eens een laag geboortecijfer. Uit mevrouw is van 1,2 of zo. Of 1,4 kind per gezin. Oh. Dus wat je krijgt is uh, een grote groep ouderen. En een hele kleine groep jongeren. En uh, als de crisis eenmaal voorbij is. Dan is dat de volgende uitdaging. Ja. Nou, zij Rutte dus vandaag op die top van. Ik, wij willen ze ook wel hebben in Nederland. Die jongeren uit Zuid-Europa. Um, in uh, Groningen. Kunnen ze gaan werken? In Brabant had hij nog wel wat mm. plekken. Toen zag ik jou hier al een beetje moeilijk kijken. Jij zei net tijdens de plaat. Ja, wat is dat nou voor voorstel? <lacht> nou ja, uh, meneer Rutte, uh, ze komen al. Maar los daarvan uh, nee. dat ze al komen. Uh, kijk, ik weet niet hoeveel, om hoeveel banen het in Zuidoost-Brabant en in, uh, in uh, Groningen gaat. Maar al zouden, al zouden het een paar duizend banen zijn. Dat is natuurlijk op het uh, totale aantal Zuid-Europese jongeren wat werkloos is. En dan spreken we over tientallen miljoenen jongeren. Is dat een druppel op de gloeiende plaat? Ja. Overigens. Het is natuurlijk wel, weet je, wel een sympathiek gebaar. Uh, maar de vraag is of het zoden aan de dijk zet. Maar jij zegt dus, oké, okay, brain drain. Al die hoogopgeleide jongeren gaan weg. Er ja. zitten straks enorm veel grijze uh, ouderen. ouderen. Ja. Uh, aan de onderkant komen er weinig mensen bij. Er worden ja. weinig baby's geboren. Ja. Dat klinkt uh, vrij triest en een verloren verhaal. Ja, uh, nou, Portugal is nog niet verloren. Ze hebben nog kansen. Uh, ze kunnen op het gebied van uh, milieu... kunnen ze zich beter specialiseren. In Portugal staat heel veel wind. Windenergie, zonne-energie... En uh, zo zijn er nog wel wat meer dingen. Uh, ja, daar ze... moet je wel geld voor hebben om ja, te kunnen daar, investeren? Precies, en, en, en die omslag die moet komen. En dan zal ik voor een deel, denk ik, toch ook uit Europa moeten komen en uit de Noord-Europese landen. Wat, wat, wat, jij, jij hebt daar met mensen gepraat. Wat zien zij als de oplossing? Wat uh, moet er gebeuren? Ik heb daar met wetenschappers gepraat, uh, die ook uh, internationaal aanzien hebben. Uh, en die zeggen van, kijk, uh, wij hebben inderdaad die schuld... en die hebben we met z'n allen veroorzaakt. Maar het zou heel goed zijn als die schuld wordt kwijtgescholden... of een deel daarvan wordt kwijtgescholden. Uh, wat, zou, wat doe je dan? Je het door... waardoor de Portugese economie vanaf nul weer door kan, door kan groeien. En vervolgens spreek je ja. met de portugezen heel goed af... wat ze wel en wat ze niet mogen. Ja, ja, ja, ja. En dat zou een oplossing kunnen zijn. En dan denkt iedereen hier, ja, maar we hebben ze toch geld geleend en het is toch ook ons geld. Maar als het puntje bij paaltje komt, als de Portugezen het niet kunnen betalen, en zo ziet het er nou uit, en dan hebben we het ook over de andere Zuid-Europese landen, wat krijg je dan? Uh, dan moeten wij dat betalen, want iemand moet dat betalen. Dus wie gaat betalen? Uh... En denk je dan ja. dat we over vier, vijf jaar weer in hetzelfde schuitje zitten? Uh, dat zou kunnen, want uh, ja, uh, helaas maar waar. Corruptie en uh, vriendjespolitiek zijn ook in Portugal uh, de gewoonte. Dus dat zullen ze toch echt moeten afleren. En dat moeten we samen met ze doen. Vond jij even, even terug naar de jongeren nog? Vond jij, je liep daar rond, je liep in Lissabon door die wijken. 42% van de jongeren werkloos. Is het, is het deprimerend? Of valt Het, het valt mee. Ja. Uh, Portugezen, en dan generaliseer ik natuurlijk... hebben wat mij is opgevallen een uh, trots uh, cultuur. Dus zij zijn trots genoeg om dat niet naar de buitenwereld te uiten... dat ze werkloos zijn. Aha. Dus een Portugees zal zijn huisje altijd schilderen. Maar als je binnenkomt, dan denk je, wat is hier een bende? Ja. En uh, dat is niet erg. Uh, het gaat om die buitenkant. Wel fijn. Als je daar komt op vakantie. <laughs> ja, maar het, nou, het vader, ziet er nog wel. Uh, sommige delen zien nog heel mooi uit. Ja. Goed, 42% dus werkloos daar. Ja. Um, het is in sommige landen nog wel erger. En daar is dus vandaag over gepraat op de top over de jeugdwerkloosheid in Berlijn. Lief Wonder Woman, zometeen gaan we even kijken in Egypte. Sometimes I feel like...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 Skills so is Die rode lampjes aan zijn, hè? Weet je wat dat betekent? Ja. Juist. Oh. Lieve <laughs> Wonder Woman. Wij proberen te bellen met Egypte. We kijken of dat gaat lukken. Maar het Tagierplein en omstreken zijn uit hun vroege gebarst. Dat is één groot volksfeest. Het is moeilijk mensen te bereiken. Dus tot die tijd uh, praten we even door hier in de studio over uh, Portugal. Waar we het over hadden. Over de jeugdwerkloosheid. En jij zegt net tijdens de plaatkamer al van... Uh, uh, ondanks die schrikbaande cijfers... doet Portugal het wel goed vergeleken met Spanje of Griekenland? Nou, doet het wel goed. Uh, uh, de, de trojka heeft dus allerlei eisen opgelegd. Hè? Portugal heeft achter... 70 miljard euro gekregen als soort van een beeld-out, als een lening. Mm -hmm. En daar moeten ze natuurlijk voor allerlei eisen aan voldoen... bezuinigingen hervormen. En uh, waar je ziet bijvoorbeeld dat Griekenland en uh, Cyprus... Uh, proberen met de bevolking op een of andere manier nog te communiceren... En teruggaan naar Europa en zeggen... ja, maar dit kunnen we toch echt niet doen? Of zou het niet een beetje anders kunnen? Dat is vorige maand met Cyprus gebeurd. En toen zeiden ze in Europa van uh, tot ziens, bedankt. Mm -hmm. uh, dat doet de Portugese regering dus niet. En dat is op dit moment in Portugal ook de grote kritiek... op de huidige regering. Dat is een rechtse regering die zegt... Uh, die regering die, die, die praat niet met de mensen. Die haalt geen rekening met, met de bevolking. En die, gaat, die komt niet, zou niet opkomen voor de bevolking in Brussel. En uh, te veel aan de leiband lopen van de Duitsers. Ja, uh, Minister Dijsselbloem van Financiën heeft zich daar vandaag ook nog over uitgesproken. Heb je dat gevolgd? Die... Ja, ik heb het gezien. Ja, Want wat ja. zei hij nou? Hij maakt zich zorgen. Ja, hij maakt zich zorgen. Uh, voor de luisteraar is het natuurlijk wel even belangrijk om te weten. Uh, Portugal uh, heeft een coalitieregering van twee rechtse partijen. Mm -hmm. Waarvan uh, één rechtse partij eigenlijk nu wil uitstappen. En dat komt weer omdat de minister van Financiën, die onafhankelijk was maandag zijn ontslag heeft ingediend... omdat hij de hervormingen niet meer kan verantwoorden naar, ja. naar zichzelf toe. En nu nou, zit er een nieuwe minister van Financiën? Nu zit er, komt er een nieuwe. En wat je dus krijgt is, er is nu binnen de Portugese regering een strijd aan de gang. En de kans is heel groot dat die regering valt. En als die valt, dan zou dat weer niet goed zijn voor Portugal en voor de markten. Daar wat? is Dijsselbloem dus over bezorgd. Ja, um, jij zei net van het is een trots volk. Ja. Ze zullen nooit toegeven dat het slecht met ze gaat. Of tenminste, ze houden de schijn op. Ja. Is, dat, is dat wat. Karsten zei: nou prima, toch niks aan de hand. Is dat prettig? Ik bedoel, is dat prettig als je daar rondloopt? En dat je, ik kan me ook voorstellen dat, dat daar een soort van vertrouwen uit vloeit. Meer dan dat je denkt: nou, jeetje, dit Ach, wordt niks meer. Uh, ik ga bij de pakken uh, neerzitten. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Iedereen doet daar gewoon uh, nog zijn ding. Ja. Vorige week waren we daar en toen was er een staking. En dan denk je: nou, het land gaat plat. Nou, dat was dus niet zo. Het land ging niet plat. De, de, de, het, OV, het OV reed niet overal maar er waren gewoon busmaatschappijen die reden en heel veel mensen die werkten gewoon door en het werd aangekondigd in de media en van tevoren als zijnde we gaan het land plat leggen maar het land lag niet plat en hoe komt dat die Portugezen denken ja waarom zou ik een dag niet werken dat, oh, die, kon, dat die kost paar mij mensen... alleen maar geld. Ja, ja, Die paar mensen die Sorry. werk hebben... Die, ja, die uh, denk ja. ik, straks ben ik ook mijn Precies, uh, dus, dus, mijn dus zo, zo is een beetje de mentality. En daar is in principe niks mis mee. Het gaat er gewoon om dat er een structureel probleem is daar. En dat het opgelost moet worden. Niet alleen daar. Ik heb al rijk, er was er net een week om daar veel over te zien en te schrijven. Denk je wel. Yep. Willemijn Veenhoven. Bijna tien uur hoogste tijd voor het laatste woord. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Willemijn, we showen deze week op een beurs in Berlijn onze zomer 2014 collectie. En voor het extra levende brouwerij hebben we zes Zuid-Afrikaanse dansers van YouTube geplukt, visas voor ze geregeld en ze van hun township bij Johannesburg ingevlogen naar Berlijn. Het is een eerste keer in Europa en eigenlijk één grote live goed uit de jungle ervaring. Net maakten ze foto's van een Audi, omdat het een Audi was. Juist. En dan tot slot mijn eigen moeder, Paula Veenhoven. Ha, lieve kind. Gisteren at ik met twee vriendinnen in een Indonesisch restaurant. We waren de enige en vreesden al dat ook te zullen blijven... toen er een buslading Indonesische toeristen over ons uitgestort werd. Nou, ik zal je zeggen, het ging wel een beetje ten koste van onze conversatie... maar het was wel heel erg gezellig en levendig. Indonesische kun je het zelfs in Indonesië niet hebben. En het eten was heerlijk. Over eten gesproken. Kom je morgen een toastje eten? <klossende> ja, man. Of Karsten mee mag? Tuurlijk. Mag je mee? Karsten de Vreugd, dank. Kemal Rijke, dank. Zometeen langs de lijn. En. <specifications> <personajes> Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs... op TV 5 Monden. Kijk.